Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS Op 3. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft eindelijk weer eens winst gemaakt. En dat mocht ook wel weer eens, want de laatste keer was al jaren geleden, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Ja, zeker in de coronacrisis heeft het bedrijf flinke verliezen geleden. Een jaar geleden nog een verlies van anderhalf miljard. Nou, nu dus zwarte cijfers: 324 miljoen euro winst voor de groep Air France KLM. Ja, het komt doordat die vraag naar vliegen weer enorm is toegenomen. Daardoor ontstaan wel ook problemen zoals lange rijen op Schiphol, annuleringen en vertragingen. Het piept en het kraakt bij de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, het COA. Volgens de krant NRC staat de woel zo wat op instorten... omdat het personeel het niet meer aan kan. Bij het grootste asielzoekerscentrum van ons land... is één op de drie mensen al uitgevallen. En ook op andere COA-plekken zitten opvallend veel mensen ziek thuis. Boze boeren hebben vannacht opnieuw actie gevoerd bij snelwegen. Op veertien plekken is bijvoorbeeld afval gedumpt... en er zijn weer brandende hooibalen neergelegd. Onder meer op de A1, bij Batman, meerdere plekken op de A7... en bij een tunnel op de A9 waren acties... Volgens Rijkswaterstaat heeft het verkeer er weinig last van. En Dua Lipa baalt heel erg van dit moment bij haar concert. Het gebeurde afgelopen week bij een show in Canada. In het publiek werd ineens vuurwerk afgestoken. Het is niet duidelijk wie dat deed. Maar door de knallen zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt... Duolipa laat op Instagram weten dat wordt onderzocht hoe dat heeft kunnen gebeuren en ook zegt ze dat ze het belangrijk vindt dat iedereen veilig is bij shows. Het weer nog een beetje van alles wat. Er zijn wolken, maar ook zon en op sommige plekken kan er een buitje vallen vandaag. Bij graad of 23. Morgen is er meer zon en het wordt dan ook een paar graden warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Yeah. Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de hemel Ik keek me aan en ik, ik was sprakeloos J'ai aan de te drogen Comment dat voor ik je t'aime Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar te It's good.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 Is jouw keuze ZFM. Hallo. And Zomer, Hils. Zomer Hils. something flavor. Aventura, hello, so let's go to Sanguela, my name, something.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 Stil staat, ik hoop dat je me hoort We doen het stap voor stap Dag voor dag, één voor één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 can't ever Won't okay. get De zomer van ZFM, ZFM Z antwoord 106.9 FM. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, num doce balanço caminho.